Dit is Radio 1. Ladies and gentlemen, the president of the United States of America. Amerika kiest. De Uitslagennacht. Live vanuit het Melkwegcafé in Amsterdam. Tim Overdiek en Willemijn Veenhoven. De klok heeft drie uur geslagen. We zijn bezig aan het vier uur van deze verkiezingsnacht in de Melkweg. De hoofdpunten van het nieuws, Lieselot Thomassen. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan president Obama en Mitt Romney nog altijd gelijk op. Ze hebben vrijwel evenveel kiesmannen binnengesleept, maar daarbij zit nog geen enkele verrassing... Zo haalde Obama Connecticut, Massachusetts en Illinois binnen en won met Romney in Georgia, Kentucky en Alabama. In alle swing states is het nog onbeslist, maar volgens de eerste uitslagen en de exit polls lijkt Obama de meeste kans te maken om te winnen in Ohio. Ook in Pennsylvania lijkt hij in het voordeel. Over Florida valt nog weinig te zeggen. Om deze tijd sluiten de stembureaus in de swing states Colorado en Wisconsin. In het nieuwe Amerikaanse congres zullen twee onafhankelijke senatoren zitten. Bernie Sanders uit Vermont werd herkozen. Angus King uit Maine komt nieuw in de Senaat. King heeft nog niet gezegd met welke partij hij in de Senaat mee zal stemmen. De democraten gaan ervan uit dat hij zich bij hen zal aansluiten. De partijtop weigerde zelfs de eigen kandidaat in Maine te steunen... omdat de kansen van King tegen zijn republikeinse tegenstander groter werden geacht. In de Senaat wordt er om de twee jaar gestemd over een derde van alle zetels. De verhoging van de assurantiebelasting gaat al in op 1 januari. Staatssecretaris Wekers van Financiën heeft dat afgesproken met de verzekeringsbranche. Het nieuwe kabinet van VVD en PVDA wilde de assurantiebelasting in maart verhogen van 9,7 naar 21 procent. Dat gaf verzekeringsmaatschappijen de tijd om de nieuwe tarieven door te berekenen. Maar Wekers was bang dat hij veel geld zou mislopen. Doordat veel verzekerden aan het begin van het jaar de hele jaarpremie konden betalen tegen het oude tarief. De verhoging van de assurantiebelasting moet volgend jaar ruim 1,2 miljard euro opbrengen. Het weer dan nog, vannacht regenachtig. Overdag wordt het geleidelijk droger en het wordt ongeveer 11 graden. Van middernacht tot 6 uur vanochtend. Amerika kiest de uitslagenacht. Vanuit de melkweg waar we zitten een beetje weg te kouwelijken... Het is hier koud. Ja, dat komt omdat de airco heel hoog aan staat. Maar dat is echt wel weer prettig, want er blijven we lekker wakker bij, hè, Luc? Ja, precies. We gaan hem meteen naar Wessel de Young Washington. Wessel de stand van zaken. Ja, de airco zou hier ook een stukje hoger mogen. Het is hier ook bloedheet inmiddels in mijn uitslagenhok. Het is misschien wel eventjes interessant om te kijken naar de algemene verdeling van de stemmen op dit moment. Wat ze hier in Amerika noemen de popular vote. En die popular vote die is eigenlijk op dit moment nog steeds voor Romney. 51% voor Romney, 47% voor Obama. Moet je eventjes wat, wat, historisch, wat historie terughalen. Op zich in 2000, Al Gore won ook de popular vote, haalde meer algemene stemmen binnen en verloor toch het presidentschap. Dus in principe, het is mogelijk en dat zou dus ook dit jaar kunnen gebeuren. Ja, en dat, uh, dat hebben we nu gekeken, maar uiteindelijk gaat het dan. Waarschijnlijk toch gewoon om de swing states. Kan je even de Precies. laatste stand van zaken geven? We komen altijd weer terug bij die swing states. Kan wel eventjes in de afleidende beweging maken. Maar dat helpt natuurlijk helemaal niks. Inderdaad. Nee. Uh, nou, laten we gewoon met de belangrijkste meteen beginnen. De king state, de kingmaker. Dat is uh, Ohio. 22% van de stemmen nu geteld. Uh, 58% voor Obama. 41% voor Romney. Dus uh, ja, de, de tendens van het laatste half uur. Die zet zich eigenlijk door. Maar je ziet wel, als je goed op de Kijkt inderdaad, er moeten nog veel uh, plattelandsgemeentes waar Romney traditioneel sterk is moeten binnenkomen. Op dit moment, in ieder geval, is het verschil in stemmen tussen de twee kandidaten is ongeveer 200.000. En als dat zo blijft, nou, ja, dat blijft natuurlijk niet. Maar als het zo blijft, dan zou een hertelling in principe dus niet nodig zijn. Ga ik over naar ja, Virginia. hoeveel, ja, ja, hoeveel procent van de stemmen is genoeg geteld in Ohio? Uh, 22%. Een okay. kwart, de... uh, zo'n vijfde van de stemmen is er geteld. Dus we zijn een, uh, een stukje op weg. Uh, in Virginia is het dus ietsje meer geteld inmiddels. Hoewel de, de, de stembureaus dus open blijven tot, uh, tot 12 uur. Dus nog, nog drie uur hier. Uh, 31% van de stemmen geteld. Uh, 55% daar voor Romney, 43% voor, uh, voor, uh, voor Obama. Dus ook hier. Uh, ja, Ronnie blijft, uh, blijft hier maar voor liggen. Maar je ziet wel het succes van Romney hier is dat hij in die stedelijke gebieden die zo dicht tegen Washington aanliggen. Die Obama in 2008 echt ja, met nou, ruim binnenhaalde. Dat daar Romney toch de overwinning van Obama. Die, ja, die weet hij wat. Die weet hij wat de oppas van Obama weet hij daar wat te stuiten. Nou, Florida is misschien nog wel het meest onzeker van allemaal. Nu op dit moment 62% van de stemmen geteld. 51% voor Obama, 49 voor Romney. Maar goed, het verschil is daar nu uh, minder dan, uh, dan 100.000 stemmen. Dus in Florida is het echt nog, uh, is het nog een uh, ja, is het nog nagelbijten, zeg maar. En de staten waarvan op voorhand werd gezegd dat die naar Romney zouden gaan en de staten die op voorhand uh, aan Obama werden toegewezen, daar zijn verder geen verrassingen te noteren? Nee, daar zijn verder geen verrassingen in. Als ik eventjes de... de, de... ...de toewijzing van de kiesmannen van CNN aanhoudt... ...dan uh, zit ik op 64... ...64 voor Obama en 62 voor, uh, voor Romney zit ik nu. En uh, wat er nu dus aankomt op dit hele uur... ...zijn ook nog twee hele interessante staten die er aankomen... ...waar de, waar de, waar de stembussen sluiten, waar ik dus nog niet zo heel veel over kan zeggen... ...maar dat zijn uh, Colorado en Wisconsin. Lotte noemde ze al net. Wisconsin eigenlijk de grote verrassing dan nu van... Uh, van, van, ...van deze verkiezing uit Wisconsin. Daar komt de running mate van Romney vandaan. Dus vandaar dat het daar wel eens heel erg spannend kan worden... ...omdat ja, Romney daar dus eigenlijk opeens door deze running mate... ...toch onverwacht goed doet in, in Wisconsin. Maar goed, het is een hele kleine staat... ...en die zal uiteindelijk niet, niet de, de doorslag geven in, in, deze, in deze verkiezingsnacht. Maar ja, voor Romney, iedere kiesman is er één. We zijn er nog lang niet. Wessel, ga verder tillen daar. Hier, Warme hoek. Ja. Dan bibberen wij Precies. hier verder. Wij bibberen hier verder. Het publiek is uh, inmiddels binnen in de hal waar de Obama-achterban op de uitslagen wacht. Onze uh, verslaggever Matthijs van der Wiel die trof daar ook twee Nederlandse campagnetijgers. Ook net de zaal binnengekomen. Twee Nederlanders, Victor Vlam en Lars Duursma, debaters, amerika ze Hoe moet ik je eigenlijk introduceren, Lars? Ja, ja, ik ben hier vooral om uh, heel veel mee te maken van de Amerikaanse verkiezingen. En in mijn werk ben ik, uh, help ik mensen bij belangrijke presentaties. Ja. En Victor? Nou ja, ik doe vergelijkbaar werk. En ik volg al deze hele campagne die al zo'n negen maanden duurt inmiddels. Ja. En vanavond de apotheose, hopelijk misschien de ontknoping. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk echt een grote climax. Want dit hele circus van Amerikaanse verkiezingen... wat over allerlei bizarre dingen is gegaan... dat komt vanavond eindelijk tot een einde. Allebei hebben jullie de felbegeerde kaart, de kaart op de borst hangen. Absoluut. Een blauw koord, daarop staat election night. Ja. En op de kaart, dat is dan de uitnodigingen, de pas, guest. Ja. Hoe kom je eraan? Nou, wij hebben campagne gevoerd voor Obama in Wisconsin. We zijn naar Chicago gegaan en daar zijn we met een hele buslading vol vrijwilligers gegaan naar Wisconsin. En... Om daar op de deuren te kloppen. Absoluut, ja, ja. dat hebben we gedaan. En we hebben... Speciaal met het idee om die kaart te krijgen, want dat is de beloning hè, die ze gaven aan de volunteers. Nou, we hebben heel... hiervoor hebben we al heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Maar op basis daarvan konden we deze kaarten niet krijgen. Nou, toen we toch al heel veel vrijwilligerswerk hebben gedaan, hebben we één dagje extra vrijwilligerswerk gedaan. En toen kregen we deze kaarten. Het werd echt geturfd, hè? Hoeveel je gedaan had? Hoe vaak je in een phonebank had gezeten? Zeker, maar ze willen gewoon iedereen de goede, de juiste prikkels geven om zoveel mogelijk van dat werk te doen. Klinkt allemaal heel leuk en enthousiast. Je zou het ook kunnen omdraaien. Kennelijk lukt het op de gewone manier niet om mensen enthousiast genoeg te krijgen. Ze hebben er een beloning tegenover moeten stellen. Nee, dat is onzin. Er zijn, er zijn meer dan een miljoen vrijwilligers die al echt aan de slag zijn gegaan, maar elke deur telt en elke stem telt. Nou, de deuren van de zaal zijn net open gegaan en er stroomt hier binnen een enorme hal. En dan denk je ik loop mooi door daar, tot naar het podium. Maar... Ja, dat lukt, dat lukt hier niet. We hebben, we hebben vaker wel dichterbij gestaan. We hebben hem ook de hand kunnen schudden. Je staat eigenlijk net om de hoek, hè? Ja, als je heel goed kijkt met een verrekijker, vrees ik, straks ja. kan je hem goed zien. De... Want ja. de zaal is opgedeeld met dranghekken en... Uh... Je hebt een echte VIP-zone voor de mensen ja. die heel veel geld gegeven hebben waarschijnlijk. En ik vrees dat wij daar niet toe behoren op dit moment. Hey. Het is een beetje zoals met voetbal. Als je, als je voor de televisie zit, zie je het, het, het, de wedstrijd beter. Ja. Maar het gaat om de sfeer. Want jullie staan eigenlijk de laatste rang, hè? Met, het, met de grote massa achter, achter de dranghekken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wij zijn tweede rang. En er is toch derde, vierde, vijfde, zesde, zevende rang. Omdat hier. jullie vooraan in het grote vak staan. Precies, we staan in ieder geval vooraan inderdaad. Ja, precies. Ja. En dan uh, moet, je, ja. moet je in een goede conditie zijn. Want je moet urenlang staan, hè? Wij verwachten dat we hier nog wel vijf uur kunnen gaan staan, inderdaad. Als het een beetje tegen zit, misschien wel zes of zeven uur. Nou ja, we hebben eerder bij uh, 0 graden Celsius buiten gestaan bij een rally van Romney. Dus dat we hier, hier kunnen we het ook wel een paar uur in een zaal voor elkaar krijgen. Jullie ja. zijn getraind in het staan? Ja, inmiddels wel. Ja, ja. Ja. Maar weet je, het is het wel waard, want die speech van Obama gaat hoe dan ook historisch zijn vanavond. En om dat van dichtbij te mogen meemaken is natuurlijk echt fantastisch. nou Jullie klinken als twee echte specialisten, helemaal getraind de afgelopen weken. En jullie dan maar de vraag... Hoe gaat deze avond aflopen en wanneer? Ja, het wordt heel spannend, maar ik denk dat Obama wint waarschijnlijk rond een uur of elf lokale tijd. Ik uh, denk dat het iets later gaat zijn, omdat er nog een paar staten spannend zullen zijn. Maar ik denk inderdaad dat we wel een uitslag vannacht zullen krijgen. Hoe laat Nederlandse tijd? Nou, laten we zeggen zeven uur Nederlandse tijd. Dan okay. hebben we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 Gotta let me know Are we human? Van gehoord. Nee? Nee. Oh, dat is een van mijn favoriete nummers. Ik weet maar niet of je op Romney's lijst of op Obama's lijst stond, maar het staat in ieder geval op mijn lijstje, nou, Tim. Zo complimenteren we elkaar. Drie mensen zijn aangeschoven hier in dit vierde uur van de nachtverkiezing. Eh, verkiezingen die natuurlijk niet zijn te vergelijken met de Nederlandse. En campagnevoeren in Amerika is ook niet te vergelijken... met de manier waarop in Nederland wordt campagne gevoerd. Dat hebben we ook dit jaar natuurlijk weer gezien. Los misschien van wat inspiratie die zowel Samson als Rutte hebben opgedaan. Eh, 25 talenten van de academie van campagnebureau BKB... doken nog dieper in de Amerikaanse campagne door af te reizen naar de States. En in oktober hebben ze zowaar of campagne gevoerd voor de Republikeinen en voor de Democraten. Drie jonge mensen hier op tafel, Stel jezelf even voor je naam en je leeftijd. Hi, ik ben Swaan van Iterson en ik ben 23 jaar. Hallo, ik ben Marleen de Roy, ik ben 26 jaar. Hi, ik ben Pascal van ik ben 25 jaar. Het moet jou beginnen Pascal uh, en dan het rijtje even afgaan. Waar gaat het op uitdraven? Jullie zijn nu de experts. Nou, ik dacht dat het heel spannend ging worden... dat er misschien vanavond helemaal niks te weten zouden komen... maar als ik de... Binnen zie komen de pols, zou het best wel kunnen dat Obama vrij snel wint. Marleen, wat denk jij ervan? Ik heb daarvan? Ook, uh, zeer goede hoop voor uh, president Obama. Ja, ik sluit me hierbij uh, aan. Eensgezindheid, is dat een goed teken, Willemijn? Ja, ik weet het niet. Uh, deze drie hebben er verstand van. Die hebben keihard campagne gevoerd, dus je zou denken dat ze dan uh, enigszins de goede richting in zitten. Laten we het daarover hebben. Want jullie hebben. Uh, we hebben al heel veel gehoord over al die. Uh, in de swing states: die, al die robotcalls, Al die mensen die aan de deur komen. Uh, ik moet eerlijk zeggen: hier in Nederland vinden wij dat allemaal lichtelijk overdreven. Maar jullie hebben dat echt van heel, van heel erg nabij meegemaakt. Um, wat, wat deed je precies, van? Nou, we hebben voornamelijk in Richmond heel actief campagne gevoerd. In Virginia. Uh, in Virginia, precies. En wat we voor, bijvoorbeeld voor Obama hebben gedaan... is vooral langs de deuren gaan en register to vote. Dus echt mensen overhalen om wel echt te gaan stemmen. En dat deden we in een, uh, nogal, ja, een achterstandswijk, eigenlijk een zwarte wijk. En wat je dan doet is, je krijgt formulieren mee en je gaat langs de deuren... en je vraagt mensen een aantal vragen. Onder andere, um, do you support the president? Why? Are you planning to go vote? En ook echt wanneer ze willen gaan stemmen, want dat is eigenlijk een belangrijk, soort voet in de deur. Van, hè, uh, denk je s ochtends, middags, avonds en waarom? En als mensen dan hulp nodig hebben om te gaan stemmen, dan bied je dat aan. Dus echt heel erg proactief. En uh, het was heel erg op een grassroots manier georganiseerd van, bij elkaar. Van hoem betekent ja. dat? Ja. Als jij dat zo vertelt, dan denk ik als Nederlander, als iemand bij mij aan de deur komt en die vraagt, ga je stemmen ja en, en hoe laat dan? Dan denk ik, joh, we bemoeien je er niet mee. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat gevoel had ik zelf ook. En ik was heel verbaasd eigenlijk om te merken dat mensen dat daar, uh, tenminste dat was mijn ervaring, helemaal niet zo zien. En wij waren natuurlijk Nederlandse jongeren die daar op de deur kwamen kloppen en vragen of ze gaan stemmen. Maar daar waren mensen eigenlijk heel vaak alleen maar heel enthousiast over. Van, oh, it's so nice that you traveled all the way to the US to binnen, get us to vote. Kom binnen en dan je je binnen en dan nou, mag je een glaasje nee. cola op de bank. Dat nou weer niet in, in die specifieke wijk um, in Richmond waar ik was. Ik vond het best spannend eigenlijk, want het was echt best wel... Een, een arme wijk, er ja. was veel drugsgebruik, gebruikt, dat kon je zien. Heel veel arme mensen, veel gesloten deuren, veel wantrouwige gezichten. Maar als je dan even met ze praatte, dan, dan, dan kwam dat vertrouwen er wel. En we zijn ook al een aantal keer mee naar binnen gegaan bij mensen die niet goed konden lopen om ze te helpen met die formulieren in te vullen. En dan kwam je ook echt in huizen waar helemaal niks stond, behalve een gigantisch tv-scherm. Heel typisch Amerikaans. Wat, wat, wat ook altijd zo opvalt, is, is de, het moet wel om. om op een enorme schaal gaan, want anders helpt het niet. Marleen, hè? want ik denk dan, ja, een paar mensen die een paar mensen willen durven aan, willen aan te zetten tot uh, te gaan stemmen. Wat heeft het nou voor zin? Maar jullie gingen er echt met z'n duizenden de straat op. Ja, dat was ook heel opvallend iets wat wij hebben gezien, is dat zoveel mensen zich in Amerika inzetten, gewoon drie maanden lang. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers. Die, die zeggen hun banen, gaan er gewoon even op verlof, onbetaald verlof. En die gaan bij iemand inwonen, want die mensen hun, kunnen hun huis ter beschikking stellen. Dus dan wel de republikeinen als de democraten die zeggen, nou, ons huis is open voor vrijwilligers die naar deze swingstate komen om ons te helpen. Dus daar, daar logeren dan vier of vijf mensen. Die ze allemaal dus die niet komen kennen. uit een andere staat, nemen ja. een maand vrij? Neem een maand, om... tot een half jaar, eh, noem het maar, nemen ze vrij, of soms een week. Eh, en dan zeggen ze, nou, wij komen hier gewoon even helpen, dus kennen elkaar niet. En dan... Het is ook niet even kletsen ochtends. Het is gewoon hup, boem, aan de slag. We gaan. Je krijgt formulieren in je handen. Echt gewoon aanbellen. Nummertjes gaan. Gewoon. En wat, wat zijn het dan voor mensen die vrijwilligers? Want echt, misschien mensen ik te de, de Nederland denken ik... Ja, joh, je bent toch gek geworden dat je dat doet. Nee, het is, het is echt van alles. Van, van jonge studenten tot uh, leraren. Tot uh, echt ouderen. En, uh, mensen allemaal met een nou, ja, vrij goede opleiding. Maar ook mensen, misschien de huismoeders die uh, eventueel even een tijdje niet veel te doen hadden. Uh, echt de... De meest grote mix zijn mensen, maar ook mensen van buiten de VS, die dus eigenlijk zelf helemaal niet mogen stemmen. En die toch zichzelf inzetten voor de Amerikaanse piezingen. En als je dan vraagt waarom doe je dat, wat zeggen ze dan? Ja, de politieke betrokkenheid, het spel. Maar ik begrijp het ook wel, want het is ergens een thrill-seeking. Je, uh, je, je bent erbij? Ja, je bent erbij en je wordt zo'n zo aangemoedigd, uh, dat is Amerikaans. En uh, hoe nuchter Nederlands je ook kan zijn, uh, je voelt dat toch... Hoe gaat het dan, dat aanmoedigen? Ja, ze op come on guys, uh, are you fired up? We're gonna let's uh, change Al die, die clichés. Ja, yeah, the... <laughs> de hele clichés. Maar goed, je voelt het. Uh, toch, en je staat met zo'n hele zaal. En iedereen denkt, ja, we gaan echt een, uh, een verschil maken. Let's do it. Straks de ervaringen van Pascal. Eerst even gaan we de zaal in, want daar loopt nog steeds rondverslaggever Karin Albers. En die mengt zich onder hen en ziet daar een heel oud gediende wat betreft de Amerika-liefhebbers. Ja, it's, it's a busy night, borst je mij op? <laughs> Bijna net zo druk als Obama en Romney, Willem Post. Het zijn vermoeiende dagen voor u. Ja, je voelt je een beetje een, een, een politieke artiest. Want weet je, vier jaar geleden was er zoveel georganiseerd in Nederland... Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat het nu ook wel heel veel is. In Leiden gebeurde vandaag wat, in Den Haag, in Tilburg, in Rotterdam. Je bent ja, overal heen geweest, met de ja, bus met amerika liefhebbers Ja, want ja, ik ben nu in Nederland en dan vind ik, vier jaar geleden was ik in Chicago. Kon ik nergens bij zijn? Ja, wel bij HET moment, hè, vier jaar geleden, in Grand Park. Dus ik denk dan van, nou ja, dan moet ik ook hier wel eventjes overal waar ik kan zijn, wil ik wel bij zijn. En, en ik moet zeggen, de Melkweg is wel de place to be. Want hier komen duizenden mensen vanavond en vannacht. Dus, ja. Maar is het stiekem toch niet veel leuker om nu in Amerika te zijn? Ja, dat, nou ja goed. Ik had verwacht dat het niet zo spannend zou zijn. Omdat Obama heeft wel wat gepresteerd de afgelopen vier jaar. Maar toch... Het is wel nagelbijtend spannend, omdat ja, de Romney-campagne is aardig teruggekomen. Wie had kunnen denken dat Obama zo sta zou staan schutteren tijdens dat eerste debat? Want net als in een sportwedstrijd, het was eigenlijk al beslist. Romney voerde een zwakke campagne. Maar dan kom je toch weer terug via zo'n debat en denk je, ja, jeetje jongens. Ja, zou het allemaal aan dat debat nou, liggen? Het ligt altijd aan meerdere zaken, maar dat, dat, dat slechte debat van Obama heeft Romney weer helemaal teruggebracht in de strijd. Ja, nou denk ik dat toch de organisatie van Obama met al die vrijwilligers, met die iPhones en die tablets die in contact staan met het campagnehoofdkantoor in Chicago, dat dat misschien net het laatste setje is eh, waardoor Obama kan winnen. In de meeste swing states staat hij nu voor. Uh, ja, als dat zich doorzet, dat zegt natuurlijk wel iets. Hebben wij de republikeinen wij als media wel genoeg belicht? Nou, weet je, dat is een, een stokpaardje van mij. Is dat ik vind dat uh, de Nederlandse Amerika-deskundigen, maar ook de journalisten die op Amerika gericht zijn, weinig oog hebben voor die kant van Amerika. Dan denk ik, Romney is in wezen een gematigde, gerespecteerde zakenman-politicus. En je kunt echt niet zeggen, Obama is de messias en Romney is de duivel. Want dat kreeg ik toch een beetje die indruk. Kijk, wat, wat ik wel een slechte zaak vind, is die Tea Party in Amerika. Die komen met de meest rabiate, idiote standpunten. Hè? Die zeggen ook, Obama, je bent een slechte moslim, je bent een socialist, je bent een Europeaan. Nou, dat is ook al een soort nieuws maar ik verwacht toch, als Ronnie het zou worden, dat we een veel gematigder Romney krijgen dan veel mensen denken. Het wordt geen tweede Bush. Nee, veel gematigder in ieder geval. En uh, ja, Nederland is natuurlijk Obama-land. We waren nummer 1 vier jaar geleden, met uh, 80% zou vier jaar geleden op Obama gestemd hebben. Nou, nu is het 65%. Is nog steeds veel. We staan nog steeds in de top 10. Ja, het kan niet anders op u blijven wakker tot het helemaal duidelijk is. Ik ga gewoon 48 uur door. Ook de nabeschouwing, daar kun je ook niet gelijk je bed in hè. Dus het uh, uh, is excitement all in the air. neem nog een slokje cola. Ja, het dankjewel. Het Excitement all in the air. Willem Post die krijgen echt nooit helemaal stuk. Vergeet houdt het nooit op. Uh, Pascal, als jij dat hoort, uh, dat enthousiasme, ben jij ook zo uh, begeesterd door de Amerikaanse politiek? Ik weet ook niet wat ik eigenlijk morgen moet gaan doen als de uitslag bekend is. Het ja. is toch de een grote mooi. zwarte gat? <laughs> eigenlijk wel. Ja. Want ja? je bent net als de andere collega's hier ja. ook op uh, uh, campagne gegaan voor Republikeinen, voor Romney. Ja. Hoe is dat? Anders? Heel anders, ja. Waar Obama's uh, medewerkers een huis openstellen, heb je natuurlijk bij Romney. Een mooie villa ergens. Op een buitenwijk heb je een mooi gebouw met allemaal heel veel telefoons zitten daar. Zitten Wat is het, is het beeld zo, zo drastisch verschillend? Waar van? Waar wij werden neergezet, ja. In was... Richmond, Virginia, heb je het over. Ja, in Richmond, Virginia. Een hele andere wijk. Je kende de mensen eigenlijk niet terug. Waar we bij Obama echt in een hele slechte wijk zaten, waar we bij Romney waren. Nou, de carport was behoorlijk groot, maar de drie, vier auto's passen er allemaal niet in. En dat is toch een heel ander soort kiezer dat je moet aanspreken. Je hebt ook een heel andere strategie. Is dus wat, niet... is, wat is die andere strategie dan? Nou, het is niet per se mensen uitnodigen om te gaan stemmen, maar echt nog even aan herinneren van... je bent toch ook republikein? En dat is een heel andere insteek die eigenlijk ook veel minder moeite kost. Want je hoeft veel minder de kiezer te begrijpen om een soort plan te maken om te gaan stemmen. Ja. Wat ik dan toch even moet vragen is als jullie voor beide kampen op pad gaan om ervaring op te doen om te kijken hoe het is met die, uh, uh, met die verkiezingen in Amerika, wat, wat is dan jullie eigenlijk een politieke voorkeur? Speelt die mee? Wil je daar iets over zeggen? Zwaar? Ja, um, nou ik moet zeggen, we waren dus ik was. He, je wisselde steeds om, van eerst voor Obama, dan voor Romney en Andersom. En wij waren eerst dus echt in die armere buitenwijk geweest. En ik, mijn voorkeur gaat toch wel, net als veel Nederlanders, naar Obama. En ik moet zeggen dat ik het best moeilijk vond om dan vervolgens voor Romney op pad te gaan. Vooral als je die armoede ziet uh, in die wijk. Dus ja, dat, dat speelt zeker mee. Maar goed, je, je ziet dit als een leerervaring. En, en het moet zeggen dat het inderdaad ook makkelijker was. Wat Pascal zegt, het was meer een soort survey. En mensen er herinneren dan echt overtuigen. Dus dat maakt het wel makkelijker. Vijf of half vier hier in Nederland. Hoe staat het ervoor in Amerika? Wessel de Jong. Ja, Florida is Florida. Dat doet zijn, zijn, zijn naam van probleemstaat. doet hij zeker eer aan. 78% van de stemmen geteld. En tussen de kandidaten, 193 stemmen verschil. Ze staan beide op 50 en 50%. Dus het is echt. Ja, dat komt dan maar precies uit. Gewoon echt onwaarschijnlijk uh, spannend. Staten, 193 stemmen? Ja, 193. Op, dus echt onwaarschijnlijk op die miljoenen stemmen die al geteld zijn nu op dit moment. Het is echt, dat hou je Hoe niet voor mogelijk. Hoe kan dat, Maar, maar ja, wie, is, wie is dat voor? Een, een, een, een, een, nou ja, een, een, een, een, een, niemand dus eigenlijk. Het staat 50-50. Ik weet geen eens voor wie die 193... Oh. Kijken eventjes naar Merel naast mij, voor wie is die uh, dat verschil? Maar ja, het is in ieder geval, met, er, kom, er komt nog zo'n 25% van de stemmen komt er nog aan. Dus dat, dat, dat kan nog echt alle kanten Of dat maakt niet zoveel uit voor wie die, die, die, die 193 zijn uh, eigenlijk. Maar het is, uh, ja, het is een echt een uh, absurd cijfer. Ja, maar in de, in de, in de, hoe kan je dat verklaren? Uh, ja, zo is het traditioneel in, uh, in Florida. En, en Florida is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Hey, je ziet het, we hadden het over die popular votes die, uh, die, die ook zo ontzettend dicht bij elkaar ligt. Florida is natuurlijk wat dat betreft echt wel een afspiegeling van de Verenigde Staten. Iedereen uit de hele Verenigde Staten komt daar wonen. Er wonen veel jonge mensen in de stad die natuurlijk democratisch stemmen. Veel pensionado's allemaal die natuurlijk meer geneigd zijn uh, republikeins te stemmen allemaal. Die, uh, die hebben overal hun, uh, hun vakantiehuisjes. Het is echt een doorsnee van de bevolking van dat hele Cubane, land wat in Florida Puerto Ja, maar dat is ook niet echt één stem. Want die Cubaanse stem bijvoorbeeld, dat is toch vaak een, een, een republikeinse stem. Die zijn uh, eindelijk blij dat ze in het uh, land van de vrijheid zijn. Die stemmen republikeinen. Andere Latino's uit andere Latijnse landen zijn dan weer veel meer democratische stemmers. Dus zelfs de Latijnse gemeenschap, de Latino gemeenschap in Florida is zelfs verdeeld. Wat je dus in andere staten veel, veel minder ziet. Het zijn en blijven allemaal Amerikanen die hebben gestemd vandaag en die worden dat geteld. Zeker. En ik weet zeker dat Luc Iki daar vast wel een leuke tweet over gevonden heeft. Ja, Twitter begint een beetje meelicht te worden, jongens. Het is ja, tenminste, je, je had hier in Nederland en dat komt inderdaad omdat het laat is. Mark Smulders die tweet, ik denk dat Obomni gaat winnen goed, niet zo gek natuurlijk ook dat die mailigheid er een beetje begint in te komen. Op Twitter is het echt één grote brei van cijfers. En er wordt ook al nagepraat. Wat nou als Romney bijvoorbeeld niet wint? Casey Hunt is verslaggever van AP. Die mengt zich in de discussie. Ze verzamelde wat uitspraken en tweet die dan weer door. Zo wordt er al druk gesuggereerd dat Romney toch echt meer de gelovige stemmers had moeten aanspreken. Zij zouden Romney namelijk niet zo heel erg leuk vinden. Elke Boos van Rozentaal die tweet dat ze er in Virginia rekening mee houden dat ze de stemlokalen tot 11 uur open blijven. Lokale tijd vanwege de lange rijen. En dat zou vier uur langer zijn dan gepland. En roe Klein, die tweet daarna, je zult na vier uur in de rij staan om te zwemmen. Dan wordt het bijna een heroïsche daad. Maar het moet wel van Obama zelf, want hij heeft zelf een uur geleden het volgende getweet. Reminder, als je aan het wachten bent om te stemmen in Florida, stay in line. Oftewel, blijf in de rij staan. Want zo zegt Obama, als je al in de rij stond, wanneer de stembus sluit... Dan kan je nog gewoon stemmen. Dus stay in line. En Obama heeft die stemmen dus nog wel nodig daar in Florida. Het begint een beetje spannend te worden. Straks meer daarover bij Lieslotte. En eh, toch wordt Obama op Twitter door sommigen al wel uitgeroepen als winnaar. Patrick Moeke tweet en gebeurt van alles. Maar Obama gaat winnen vanavond. Dat lijkt me duidelijk. Roelof van Laar die zegt alles zijn en staan nog steeds op groen voor Obama. Ik zie dit niet. Nou verkeerd gaan. Toch wel een beetje spannend nog. John Ward werkt bij de Huffington Post en tweet een klein gesprekje... dat hij had met de persvoorlichter van Mitt Romney. Die vrouw zei namelijk het volgende tegen hem... wij zijn klaar voor een mooie nacht, denk ik. En uh, dan wordt er nog een opmerking van Romney, uh, de woordvoerster daarvan doorgetweet. Zij riep namelijk tegen het publiek in Boston... bel je vrienden in Colorado en Nevada, het is niet te laat om te stemmen. En dan er wordt er achter gezet, hashtag nerveus. Nerveus? Dan moeten we maar even beter plaatsmaken... gewoon bij de kille harde feiten die u krijgt van Lieslop Thomassen. Het is uh, precies half vier. President Obama heeft in Michigan gewonnen. Het is de eerste swing state waar de uitslag van bekend is. 16 kiesmannen levert de winst hem op. In veel andere swing states wordt druk geteld. Het is een nek aan nek race. Wel lijkt volgens polls van CNN. Obama ligt in het voordeel in Ohio met 51 tegen 48. En volgens Fox News en NBC gaat Pennsylvania naar Obama. In North Carolina en Virginia is de verhouding 49-49. In Florida, we hoorden het al, ging Obama een tijdje aan kop. Maar nu driekwart van de stemmen is geteld, is het weer 50-50. Colorado is ook een swing state en dus is dit nieuwtje wel pikant. In en rond Denver zijn duizenden stemmen ongeldig verklaard. Omdat er iets mis zou zijn met handtekeningen. Het gaat om stembiljetten van mensen die vervroegd hebben gestemd. Volgens CNN behouden de republikeinen de meerderheid in het huis van afgevaardigden. Hoewel nog niet alle resultaten binnen zijn, zal het de democraten naar verwachting niet lukken om de meerderheid te heroveren. En dan op het vliegveld van Boston zijn ongeveer veel privéjets binnengekomen. Zo wordt gemeld, de stad is de thuisbasis van Mitt Romney. Aangenomen wordt dat die jets van donateurs en supporters van Romney zijn. We zijn er al tachtig geland, normaal zijn het er veertig op een dag. Republikein Romney, zelf miljardair, heeft belangrijke sponsoren van zijn campagne uitgenodigd voor een privéfeestje. Live vanuit het Melkwegcafé in Amsterdam, Willemijn Veenhoven en Tim Overdijk met Amerika Kiest, de Uitslagennacht. En dit uur aan tafel drie jongeren van BKB over hun ervaringen in Virginia, waar ze voor zowel Romney als Obama op pad zijn gegaan. En Wessel de Jong in Washington, uh, Virginia. Is ook een plek waar jij de afgelopen weken veel bent geweest. Wessel. Uh, sorry, Ja. ben je bij mij, hè? Ja, je bent bij Ik ons en zit... bij de luisteraar. <laughs> Ik wil je vragen naar Virginia. Want het is die staat waar eigenlijk best wel wat rare dingen gebeuren. Hè? Het blijft langer open daar, het is ontzettend dicht bij elkaar. En je bent er veel geweest de afgelopen tijd. Wat, wat, wat valt jou op als je even put in je herinneringen? Um, dat als je, zodra je je buiten de steden begeeft, zodra je de dorpen ingaat... Uh, dat het echt uh, solid Romney is. Dat het daar echt uh, zeer zeer hard uh, republikeins is. Wat mij vooral opviel. Wat ik net ook met, met Geert Mak uh, besprak in die discussie. Ik viel daar echt absoluut van mijn stoel. Van de, de, de complete Obama-haat die, uh, die je daar waarnam. En hij heeft daar duidelijk uh, geput uit de motivatie van de mensen om, om, om Obama weg te stemmen. Vandaar dat je ziet dat hij het in uh, Virginia zo goed doet. En ook in die, uh, ook in die stukken eigenlijk waar Obama het... Vier jaar, geleden, vier jaar geleden het zo goed doet. Dus het gaat zich eigenlijk allemaal straks in Virginia. Aan de huidige uitslagen moet je misschien nog niet al te veel. Uh, ja, die zijn natuurlijk op zich wel belangrijk. Je ziet er een tendens in dat Rom voor staat. Maar het zal zich straks uiteindelijk allemaal in één county gaan afspelen. Dat is in Fairfax County, die ligt zo tegen Washington D.C. aan. Daar gaat het, als, als die stemmen binnen zijn... dan uh, ga je echt het beeld zien. Als echt ook alle Obama-stemmen binnen zien... dan krijg je pas echt een, uh, een goed idee van Virginia... Hoe het, uh, welke kant het daar werkelijk op gaat. Wessel, ik heb ook eens gehoord over Virginia... Dat, um, dat Washington D.C. is aan het uitbreiden. en uh, Mensen die, die kunnen niet meer in de stad wonen... Dus die gaan dan meer in, uh, ja, in, in Virginia wonen... En dat daardoor langzamerhand het, het noorden steeds democratischer wordt. Want mensen die in de steden wonen zijn vaak jonger, zijn vaak studenten. En dat daardoor langzamerhand, maar dat duurt misschien de loop der jaren nog wel eventjes, dat uiteindelijk die, die staat dus steeds democratischer wordt. Eigenlijk was Virginia natuurlijk absoluut nooit een swing state. En het is natuurlijk door het uitbreiden van de regering. He, veel, ambtenaren, veel ambtenaren zijn natuurlijk pro-regering, zijn, zijn ingenomen met de rol van de regering... en stemmen dus democratisch. Nou, die mensen zijn inderdaad allemaal in die county komen wonen. Waar, uh, waar ik het net over had, die Fairfax County, daar zijn ze gaan wonen. Dus vandaar dat Virginia een, een, een swing state is geworden, inderdaad. Het, het, uh, ja, de ambtelijke klasse heeft daarvoor gezorgd. Zeg maar. Eventjes nu de, de, de laatste stand van zaken in Virginia krijg ik er eventjes bij. Ja, Romney staat nog steeds voor. Maar je ziet wel dat zijn voorsprong nu ietsje slinkt. 51% voor Romney daar en nu 47, uh, 47 voor Obama. Met bijna de helft van de van de. Met ietsje meer dan de helft van de stemmen geteld, 51% van de stemmen geteld. Maar goed, het blijft dus uh, nog zeker anderhalf uur blijven de, de stemlokalen open. Dus het zal ook echt wel tot het laatste moment spannend uh, blijven. Tot inderdaad die groep kiezers die daar eigenlijk dus relatief recent is komen wonen, zeg maar, uh, tot die helemaal binnen is. En dan heb je best kans dat het misschien nog op het allerlaatste moment nog kantelt. De ervaringen in Virginia, ook gedeeld hier aan tafel door Swaan, Marleen en Pascal. Jullie hebben ongetwijfeld voortreffelijke ideeën opgedaan... waar de Nederlandse politici en de toekomstige campagnes iets van zouden kunnen leren. Marleen, wat, wat springt eruit in je herinnering? Nou ja, de hoeveelheid gebruik die ze maken van social media, dat allereerst. Uh, ik heb het gevoel dat zij zoveel weten van alle kiezers. Ja, zo Dat is ook zo, toch? Ja, zij, zij kunnen je gewoon, uh, welk campagnebureau je ook komt, al is het in de Achterwijken, Philadelphia, ze geven je een lijstje met mensen en zeggen, kijk, hier wonen uh, Pietje en Klaasje, ga daar maar even aankloppen, want daar weten we nog niet voldoende van. En, uh, en ga die nog even overhalen om, uh, om uh, zeven uur s ochtends voor hun werk nog even te stemmen. Um, ik heb het gevoel, uh, hier in Nederland uh, blijft dat te veel liggen. Maar komt dat misschien niet ook omdat, uh, wat jullie net al zeiden... Uh, als je daar aanklopt met het verhaal van, en je vraagt goh, hoe laat ga je stemmen... dat mensen dat helemaal geen rare vragen vinden. Ik denk dat in Nederland mensen toch veel afwerender zouden zijn... als je die benadering erop los zou laten hier... dat Nederlandse stemmers er helemaal niet op zitten te wachten. Nou, ik betwijfel dat. Ik denk dat het helemaal niet zo erg zou zijn om die discussie wat vaker... Uh, gewoon ook aan de, nou, misschien aan de voordeur zouden wij Nederlanders dan moeilijk vinden... maar in ieder geval de discussie wat vaker aan te gaan met mensen van... hoe, wat stem jij echt en waarom stem jij dat? Uh, naar mijn idee wordt daar in Nederland te weinig over gepraat op dit moment. En in Amerika is dat heel normaal? Ja, uh, ja daar kom je ook gewoon op straat als jij een Obama-button op hebt... en je komt op straat iemand tegen en die zegt... Hey, wel, uh, Obama, Obama, oké, okay, that's good... Of uh, voor Romney geldt hetzelfde eigenlijk. ik heb ja. dingen zouden absoluut niet kunnen werken die jullie in Amerika hebben gezien, Pascal? In Nederlandse de hier. Misschien is dat eigenlijk wel bijna hetzelfde punt. Maar je moet heel veel kennis nodig zouden Nederlanders zich een soort aangevallen worden in hun privacy. En tegelijkertijd zie je eigenlijk ook dat het ja, dat enthousiasme en de gedrevenheid... een half jaar vrijnemen van je baan een campagne te voeren. Ik denk ook niet dat je daar genoeg mensen voor bij elkaar krijgt om dat op die mate te gaan doen als in de VS gebeurt. Waar ligt dat dan? Denk ik? ik denk omdat nou ja, het is een twee partijenstelsel is. Of je wint of je verliest. In Nederland heb je toch al een soort compromis. Je komt er ergens in het midden uit. Het is zo gedreven. En Amerikanen hebben natuurlijk ook echt de winnersmentaliteit. Als je het voor de goede zaak doet en je wil winnen. En je wil van een winnend team deel uitmaken. Nou, dat uh, maakt ongekende kracht voor ons. Saman, wat heb je geleerd in die weken dat je er was? Nou, persoonlijk? Gaat, ja, persoonlijk. Nou, gaat, mag ik reageren een sure, beetje op Pascal? Graag. Want daar heeft het wel een beetje mee te maken. Dat wat ik mooi vond om te zien, en ook gek was voor mij de eerste keer in Amerika... is dat, dat het mensen wel echt heel erg persoonlijk aangaat, de politiek. En, en dat dat mensen ook motiveert om, om je zo in te zetten. En als je het hebt over, zou je zoiets in Nederland kunnen doen... Dan, dan gaat het volgens mij niet alleen maar om of je een twee partijenstelsel hebt of niet... maar ook om, om connectie die mensen hebben met de politiek. En dat, dat vond ik heel mooi daar om te zien. Dus dat is iets wat mij, ja, waar, waar ik nu wel over na zit te maar denken. Maar was iedereen, want je, zei, je bent ook in, in, in Arme Wijk geweest, Arme Buurt in Richmond... Uh, was iedereen zo politiek betrokken daar? Nee, natuurlijk niet. Niet allemaal. Maar wat ik bijvoorbeeld een mooie anekdote vond... is dat we waren echt een beetje moedeloos geworden van het aanbellen... en mensen die wantrouwig waren... En, en we wouden teruggaan. En dan komt er opeens komt er een man op een, fietsje, een racefietsje met een Obama-pad naar ons toe. Van, hey, can you please help me because I don't know where to go vote. And it's just really important. En dat enthousiasme en die hoop die er toch is. En, en uh, ja, je komt toch relatief meer mensen tegen die echt die connection voelen met de politiek dan hier in Nederland. Terwijl er, uh, ik las gisteren nog een staartje, um, vier jaar geleden... 70 miljoen mensen op Obama hebben gestemd, 60 miljoen op McKay, maar 80 miljoen niet. Ja, dat is natuurlijk waar. En ik, het is ook maar alleen maar mijn persoonlijke ervaring met de mensen die ik heb gesproken. Dus ik, ik weet ook niet of het de waarheid is, maar het is wel een andere politieke cultuur die je daar hebt. En ik denk Als dat mensen met... betrokken zijn, zijn ze ook meteen ja, heel erg betrokken. Ja, heel erg. En, en, en ze zien ook het, het doel ervan. Ze zien een lange termijn doel... Uh, uh, ik heb, het, ja, ik heb het idee dat er, dat, dat hoopgevoel, wat, dat typische Amerikaanse, wat, dat is er toch wel echt. Dat... Want dat, dat hoopgevoel wordt ook vaak door alle kandidaten uh, uitgestraald. Zij, zij, zij, zij schetsen de hoop, de verandering en, en uh, wat er dan moet komen kijken. In hoeverre hebben jullie gemerkt uh, uh, is dat, dat, dat die, die persoonlijkheidscultus steeds meer belangrijk aan het worden? Marleen? Ja. Ik denk zeker dat het belangrijker is geworden. Maar iets anders wat ook heel belangrijk is geworden... is dat haatgevoel naar de tegenstander eigenlijk. Uh, de haatcampagnes die worden gevoerd. Uh, want Obama mag er wel de hoop uh, uitstralen. Maar hij uh, verklaart ook heel goed in al zijn campagnes... dat uh, Mitt Romney eigenlijk de grote concurrent is. Als je op, zijn, uh, op de site kijkt van Obama... dan zie je uh, what, uh, what is the future alle punten van Obama. Maar onder ieder punt staat ook... Uh, what uh, not should be done? En dat is alles wat Romney doet, in het rood eronder. En vice versa geldt precies hetzelfde. En die haatcampagnes zijn in de VS uh, extreem. Haatcampagnes, pas Ja, mensen, het dra draait bijna eigenlijk nog veel meer om die haat... en om die hoop tegenwoordig, ook Obama, die zegt van... Oh, we willen verbroederen. Hij heeft toch gekozen voor een campagne... om eigenlijk Romney zo goed mogelijk bij de poten af te zagen... heel de zomer... Nou, als je dan keer in het midden gaat zitten, dan weten ze eigenlijk niet meer wat ze moeten doen. Want tegen iemand die heel gematig is, kan je niet zo goed haten. Is dat, kan... dat schrikken, als je dat ziet? Nou, eigenlijk was het natuurlijk heel mooi dat Rom niet naar het midden ging. Want eigenlijk zo iedereen... Nee, maar de, de haatcampagnes, dat haataspect, wat dan toch de boventoon gaat voeren alle niet subtiel. Het is denk ik niet mooi voor een land als je allemaal op die manier bezig bent met politiek en ook ja. men, andere mensen op zo'n manier in een hokje stopt. En daar eigenlijk niemand met ze wil praten, ons ze eng gaat vinden en ook gaat minachten. Dat kan nooit eh, goede gevolgen hebben ook voor de samenleving. Ik denk trouwens dat dit is iets is wat in Nederland nooit zou werken. In die echte haatcampagnes. Nee. Nee, dat, dat, dat, dat, dat nee, maar ook niet die persoonlijke campagne. Je ziet meteen hoe iedereen reageert op dat filmpje van Samson. Het is ja. het, het is van die met toename. Kinderen in beeld te... genoeg. Ja, precies. Het, is, het moet allemaal niet te persoonlijk worden, want het, het moet wel politiek. En de afstand ja. moet er toch op de een of andere manier zijn. Praten we dus direct over verder. Afgelopen. Als we dan toch ILO draaien dan de lange versie. Mr. Blue Sky. Snel naar Wessel in Washington. Er is nieuws over Pennsylvania. Ja, Blue Sky over Pennsylvania. Pennsylvania blijft uh, blauw zoals verwacht. Het was eventjes nog een, uh, een noodplan van Romney dat daar in werking was getreden. Hè, om het speelveld een beetje te vergroten buiten die drie swing states om. Dacht hij uh, misschien... Uh, ...Obama rechts in te halen, zeg maar over de vluchtstrook... ...en misschien Pennsylvania te pakken. Nou, daar zijn ze goed gealarmeerd geraakt in Pennsylvania... ...daardoor dat, uh, door dat republikeinse offensief. En die staat is echt, uh, ja, die is, heeft enthousiaster dan ooit eigenlijk voor uh, Obama gestemd. Dus dat plannetje van, uh, van, uh, van Romney is echt daar schromelijk mislukt. Dus we nog eventjes dan nog vlug uh, naar de andere staten kijken... ...je ziet dat ze, ze ziet dat ze in Ohio naar elkaar toe kruipen. Het verschil wordt daar steeds Kleiner, ja, allemaal precies volgens plan natuurlijk eigenlijk. Obama 52, Romney 47. Nog steeds een aanzienlijk verschil, maar het, het, het krimpt toch ietsje. En, en ook zie je nu dat, uh, dat Obama een heel klein beetje loopt die uit nu in Florida. He, daar staat hij nu een klein procentje staat daar nu achter, uh, Romney. Maar ja goed, dat verschil is zo klein dat is het voor hetzelfde geld is dat nu. As we speak is dat, uh, is dat alweer anders. Je ziet ook nog een... Uh, een andere kleine swingstate, New Hampshire. Nou, daar heeft Romney een vakantiehuisje. Had hij toch ook nog wel enigszins stilletjes opgehoopt. Nou, ijdele hoop gaat gewoon keihard naar Obama toe. Want als je kijkt naar As We Speak, naar de kaart op nms.nl... waar we dat in Amerika kiest, ook keurig bijhouden... waar jij je ook ongetwijfeld op verlaat... dan zie je eigenlijk in het Noordoosten het behoorlijk blauw kleuren, zoals het ook hoort. En dat is natuurlijk precies wat het, het, het Obamakamp natuurlijk ook in alle zekerheid nu op dit moment probeert uit te stralen. De spin is, wat ik je al eerder op de avond zei, de spin is alles verloopt bij ons volgens plan. Nou ja, laat het vooral niet meer wezen dan spin, want je ziet hoe de uitslagen, uitslagen variëren. Maar toch ook die spin, in ieder geval in Chicago werkt. Die is misschien nog wel leuk om zo meteen eventjes uh, aan Matthijs te vragen. In die zaal, ik zag daar zojuist beelden van. Daar zijn ze al uh, stilletjes aan, rustig zijn ze daar. Enigszins in een, uh, in een feeststemming zijn ze daar uh, aan het komen. Wat je nog niet in de Romney-zaal ziet. Daar zie je wel beelden van. Daar zijn wel mensen, maar daar zijn ze, toch nog vooral, uh, zijn ze vooral nog erg nerveus naar schermen aan het turen. En als je dan kijkt naar het midden van amerika uh, Westen dan zie je North Dakota, South Dakota, Nebraska, dan ga je verder naar beneden, Kansas en Oklahoma en helemaal naar beneden naar Texas. Dat zijn gewoon de rode, de, de, de rode staten waar ook de presidentkandidaat eigenlijk helemaal niet geweest zijn de afgelopen maanden. Nee, nee, dat is inderdaad, dat, dat, dat, dat grote, rurale binnenland is dat. En dat, dat is rood en dat blijft rood. En dat is eigenlijk een, een makkie op zich voor Romney, dat hij dat gewoon zo, zo binnenhaalt. Daar zijn het ook zoveel keiharde overtuigde, conservatieven. Dus die hebben ook, niet zoveel, hebben ook niet zoveel hulp nodig, zeg maar. Maar dat is inderdaad wel het absurde geweest aan deze campagne, inderdaad. Dat er bepaalde plekken zijn in Ohio, die hebben meer presidentskandidaten gezien dan bijvoorbeeld... Ja, de helft van de, de hele westkust van het land bij elkaar. Dat is, het, uh, dat is het absurde aan deze campagne inderdaad. Dat moet toch heel erg demotiverend zijn als je in zo'n uh, democratische of Republikeinse staat woont die toch nooit verandert. Nee, kiezer. maar in dat, in, dat, in, dat, in dat midden van Amerika, daar zijn de, de overtuigingen zijn daar ook wel weer zo rotsvast. Hè? Hun overtuiging in hun, uh, in hun guns en hun bibles, Ach, die, die, hebben, die zitten helemaal niet te wachten op die politici. Die weten wat ze denken en die zijn tegen die regering. Daar moeten ze niks van hebben, daar ver weg in Washington. En, en eigenlijk vinden ze zo'n Romney vinden ze natuurlijk helemaal niet conservatief genoeg. Maar goed, op een dag als deze, als ze dan toch moeten kiezen, dan kiezen ze uit, uh, dan kiezen ze uit twee kwaden. En dan kiezen ze dan maar toch, uh, ja, nou ja, met enigszins Lange tanden geldt dan toch voor veel van die mensen in die, in die, in die donkerrode staten, kiezen ze dan toch maar voor Romney. Goed, dan gaan we, dankjewel Wessel, we komen straks natuurlijk bij je terug. Terug naar uh, de drie, uh, twee dames en één. Hier hier aan tafel zwaan. Marleen Pascal, jullie hebben uh, ja, campagne gevoerd hè, in Richmond, Virginia. Daar waar het wel zin heeft, hebben we net gehoord. Um, er is nogal een verschil, begrijp ik voor jullie, in, in de manier van campagne voeren. Het letterlijke werk. Bijvoorbeeld Pascal, bij de Republikeinen zijn de vragenlijsten gewoon veel beter. Bij de Democraten waren de vragenlijsten wel heel specifiek inderdaad. Dat zag je dat. Wat uh, ga je stemmen? Support je de president? Waarom dan? Uh, en de senator, wie is de senator eigenlijk? Oh, die en die? Oh ja, eigenlijk dan ook wel. Oh, ik vind allemaal wel goede gasten. Ja. Uh, wanneer ga je dan stemmen? Het is een hele reis. Het is maar 17 keer een ja-moment tussendoor. En dan aan de republikeinse kant is het... Je bent een republikein, toch? Ja. En dan voor iedereen bijna. Het is veel minder data zit er eigenlijk achter. Het is veel minder veel specifiek. Veel simpeler, eigenlijk. Veel simpeler, ja. Ja, werkt dat beter? Ik weet niet of het beter werkt per se. Misschien is het ook al makkelijk om alleen maar te richten op de mensen die waarschijnlijk, ja, die waarschijnlijk toch al gaat winnen. Want je ziet de mensen van het Republikeinse kamp, zag je dus niet in die achterstand wijken. Het zullen misschien best wat conservatieve mensen zijn. Die als aangesproken zouden worden door Romney misschien wel zouden doen. Maar ja, waar hou je de mankracht vandaan als republikein die draait op uh, 16-jarige telefonistes van de high school verderop? <lacht> ik hoorde wel eens van iemand die daar vier jaar geleden was geweest. Die zei: het verschil ook in uh, de mensen die voor de campagne werken. Hij zei: ik liep een uh, campagnekantoor van Romney binnen. en daar zaten wat vijftigers en zestigers een beetje voor zich uit staren. En goh, is het al vier, vijf uur de dan mogen we bijna weg. En er kwam hij in een campagnekantoor van Obama en daar zaten we allemaal fired up go, Wat jullie net zeiden, helemaal overdreven tieners en twintigers. Ik schets het nu even heel zwart-wit, maar helemaal uit hun dak te gaan. Is dat ook een beetje jullie ervaring, dat verschil? Het komt bijna wel op die manier neer, ja. Want we waren bij uh, Obama in zo'n huis en die vrouw was gestopt met haar baan. Er was een ander meisje was uit Israël gekomen, speciaal voor de vrede in het Midden-Oosten. Want die kon alleen door Obama gehandhaafd worden, vondsen. En die vrouw heeft, is, heeft drie keer tranen in de ogen gehad van hoe belangrijk deze zaak was. En die gingen hele nachten door, schiepen op ja, drie uur per nacht. En bij, bij Romney nou, kwamen we om zes uur terug van campagne voeren en de meeste mensen waren al weg. Ja, en, en trouwens bij Romney kwam je binnen en er lagen er stapels en stickers en buttons en t-shirts. We kregen alles mee, tasjes, noem het maar op. We stonden als een paar kinderen dat allemaal de, uh, om, om ons heen te hangen. Uh, en bij de Democraten was het helemaal niet. Het was eens een doos met buttons. En wij allemaal gaaien op zoek naar één button. En was het ja, yeah, only one per person, please. Uh, en voor een t-shirtje moest ik keurig 20 dollar neerleggen. Ja, ja. Daar letten ze een beetje meer op het geld dus. Oh, ja, het het zijn... was een mooie ervaring als ik jullie zo hoor. Zeker weten. Ja, en daar kan de Nederlandse politiek nog wat van leren. Zwaan Marleen en Pascal, dank. Amerika in alle staten. Gaan we door naar Gerrit. Meneer Vreken, goedenavond. Goedenavond. In Michigan, waar de uitslag inmiddels bekend is geworden, het is het ja, een blauwe staat geworden. <laughs> ja, het, was, uh, het is altijd een blauwe staat geweest. Hè? Ja. Had u, had u een verrassing kunnen vermoeden ergens? Of was dat iets waarvan u dacht: van, nou, die kant gaat het op? Nee, nee, nee. Dit uh, was verwacht uh, bij ons hier. Want u bent zelf heel... Republikein? Uh, ik, ja. Ik, Hoe is het dan om in deze staat te wonen? Wat zegt u? U bent, u bent republikein en u ziet al jarenlang dat uh, Michigan nooit die kant van uh, de rode republikeinse partij op zal schuiven. Nou, misschien in de toekomst, uh, na de volgende vier jaar, <laughs> waarschijnlijk gaan ze wel uh, republikein stemmen. Maar dat is waar we het net met de verslaggever over hadden, met Wessel. Want ik kan me voorstellen als kiezer, je zou maar als republikein zoals u in een democratische staat wonen... Dan, ja, dan heb je toch niet zo heel veel lust om te gaan stemmen, denk ik. Want dan denk je, ach, wat maakt het uit? Het is toch al besloten. Nou, je hebt ook uh, lokale uh, uh, issues die, uh, waarop gestemd moet worden. Ja, dus daar kunt u wel wat bereiken. Natuurlijk. M met ja. uw stem. Ja. Wat is het succes van Obama geweest, meneer Vreken? In Michigan. Uh, waarschijnlijk dat hij die, die automobielindustrie geholpen heeft. Dat is uh, zijn grootste pluspunt geweest. En uh, dat is uh, gelukkig goed afgelopen. Goed voor ons, uh, voor ons bedrijf. Maar of het uh, anders had gekund, waarschijnlijk wel. Maar dit heeft uh, een, een goede uitslag gehad. Want u had een bedrijf in plastic auto-onderdelen. Hebt u ook daarmee concreet direct hulp gekregen van, van, van het beleid van president Obama? Nee, niet direct. Indirect. Indirect hebben we, voor... hebben we er veel voordeel van gehad. Ja. Ja, hoe geldt het voor de mensen die bij u, u, u, u in dienst zijn? U hebt zo'n 500 mensen op de loonlijst staan, begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. Hoe zijn daar de sentimenten? Nou, de mentaliteit is... Over het algemeen dat het nu hun beurt is om uh, te zien te krijgen van de gemeenschap wat ze altijd hadden al willen hebben. En dat kunnen ze door op Obama te stemmen, hopen ze dat te kunnen bereiken. Denkt u dat Obama er vier jaar bij krijgt, meneer Freker? Ja, ja, ja. Zo te zien op de uitslagen, ja. Ik zie dat het uh, gaat gebeuren, ja. En waar baseert u dat op? Want de zekerheid is er natuurlijk nog niet op dit tijdstip. Nee, maar Ohio uh, is te, te close. Het is te... Uh, de balans zie ik heel gemakkelijk naar de Obama-kant gaan. En wat betekent dat voor de polarisatie waar zo vaak over gesproken wordt in de afgelopen vier jaar? Nou, die republikeinen die gaan waarschijnlijk de senaat de, de meerderheid hebben... En dan krijg je nog vier jaren van gridlock. Ne? Dat valt nog maar te bezien natuurlijk, he? de stronaat naar de Republikeinen. Ja, en dat is uh, niet bepaald gunstig voor de, de uitkomsten, voor de economie en voor whatever. Tenzij, we gaan... tenzij uh, ze besluiten om, uh, om samen te werken. En dan uh, gaat er misschien wat gebeuren. Maar... Over het algemeen, je kunt niet eigenlijk die Obama politiek die van de laatste jaren, van de laatste vier jaren kun je, kun je mee doorgaan. We kunnen niet doorgaan met maar meer schulden te krijgen. Dat, dat is onmogelijk. Dat kunnen, we niet in ons, dat kunnen we niet in ons bedrijf doen, maar dat kun je ook niet doen als regering. De kleine ondernemer, hoewel een groot bedrijf met 500 mensen, Gert Vreken, uh, sinds 1978, woonachtig in Detroit. Ik dank u hartelijk voor, u, uh, voor uw toelichting op het nieuws dat uh, Obama in ieder geval een Michigan heeft gewonnen. Dan gaan we door naar Florida. Daar is nogal wat aan de hand. We hoorden eerder al Wessel zeggen, nog geen 200 stemmen verschil. Om bon precies te zijn, 193 stemmen verschil. Ongelofelijk. In Florida is onze collega buitenlandredacteur Jet Mok. Het um, uh, zal me daar een uh, bedoeling zijn, ja? Yes? Het is echt zo verschrikkelijk spannend hier. Ongelooflijk. Ik zit in een bar um, in Fort Lauderdale en dat is in Broward County. En dat is een democratische county, dat wist ik ook niet. Maar elke keer, uh, blijkbaar is het een heel belangrijke county. Want als Obama hier heel veel stemmen haalt, dan zou dat het verschil kunnen zijn. Dus als de democraten het hier goed doen, dan doet Florida het goed. En dan doet Obama het in het algemeen goed, is hier het idee. Dus als Florida wordt omgeroepen, dan valt het helemaal stil in het café en dan begint iedereen te juichen of niet. Als uh, Ronnie weer 300 stemmen voor staat of 300 stemmen achter staat. Het is echt verschrikkelijk spannend. Ik hoop dat Florida zo nog even langskomt. Dan kunnen jullie ook horen hoe dat er hier aan toe gaat. Het is echt verschrikkelijk spannend. Ik vertelde ook eerder al bij jullie dat er 800 stemmen zijn afgekeurd omdat er geen handtekening op stond. Dat was een paar honderd kilometer noordelijker. Als het inderdaad zo close blijft, dan kunnen die 800 stemmen dus het verschil gaan maken. Dus die stemmen die zijn afgekeurd, die kunnen dan het verschil gaan maken voor Obama of voor Romney. Het is ongelooflijk, hè? want dit was toch in het begin niet helemaal verwacht met Florida. Nou, Florida was wel echt een heel spannende staat. Het was 50-50 of 49, ja, 50, het was echt precies totaal spannend. Ietje, dus het, was, het was niet duidelijk hoor, van tevoren. Ietsje meer naar Linden naar Romney. Ja, dus nou ja, goed, ik, ik, ik, we moeten het zien, 300 stemmen verschil. Ik neem aan dat er dan een hertelling komt, net als in 2000. Want uh, nou ja, die marge is zo klein, dat, dat kan bijna niet dat daar ook een paar uh, telfouten zijn gemaakt. De slapeloze nacht, doen we hier alweer op. Dat geldt over Hans Aung, die is aangeschoven aan het eind van het... Uh, volgens mij, ik ben de tel kwijt. Nou, het is bijna, bijna vier uur. Dat betekent dat we nog een paar uur te gaan hebben in deze verkiezingsnacht live in de Melkweg.